Gert Kluik met het NOS Journaal. Op scholen wordt minstens voorbij is. Dat zijn staatssecretaris Dekker bij het begin van de week tegen het pesten. Op de basisschool wordt 10% van de leerlingen zeker één keer per maand gepest. Twee jaar geleden was dat nog 14%. In het voortgezet onderwijs is sprake van een daling van 11 naar 8%. Dekker spreekt van fantastisch goed nieuws en zegt dat tienduizenden kinderen nu met een fijner en veiliger gevoel naar school gaan. Sinds vorig jaar zijn scholen wettelijk verplicht om maatregelen te nemen tegen pesten. Op de A67 bij Eindhoven is vannacht een auto over de kop geslagen. Volgens Omroep Brabant gebeurde dat bij een politieachtervolging en zaten er vijf koperdieven in de auto. Drie van hen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, twee zouden zijn gevlucht. Minderjarige asielzoekers moeten voortaan een verblijfsvergunning krijgen als dat aantoonbaar in hun belang is. Dat staat in een initiatiefwetsvoorstel van PvdA en GroenLinks, schrijft de Volkskrant.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 En ook andere organisaties zien een toename van mensen die op straat leven. In combinatie met de juiste begeleiding zou betaalbare woonruimte voor veel daklozen een begin van een oplossing zijn, denkt het leger des Heils. Het weer geregeld zon, een kleine kans op een bui, het wordt vanmiddag ongeveer 20 graden. Ook de komende dagen blijft het rustig najaarsweer, met af en toe zon en ook uit plaatselijk een bui. Vanaf vrijdag wordt het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staan nog 35 files. De meeste files beginnen langzaam op te lossen. Door werkzaamheden op de A1 richting Amsterdam loopt het nog wel goed vast. Tussen Blarikum en Diemen staat 14 kilometer. En op de A6 daardoor ook vanuit Lelystad naar Amsterdam voor het knooppunt Muidenberg 9 kilometer. Beide files leveren los van elkaar... Een dik half uur extra op. De A27 Breda-Utrecht tussen Hank en de Brug bij Gorkem. 6 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. Toch nog 20 minuten extra. En een kwartier extra nog op de A28 Zwolle-Utrecht. Tussen Amersfoort-Vathorst en Soesterberg staat 9 kilometer door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. Tot zover de verkeer. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 You're making me feel I can do, I can do anything Even na drie uur welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Uur twee, Albert jan met daarin de volgende onderwerpen. Nou, zo juist om uh, drie uur is de kwalificatie van start gegaan van de Formule 1... voor de race van morgen. In, uh, een prachtige nachtrace, wordt het, in Singapore. Hij wordt morgen gewoon twee uur... Een beetje om, donker, ja. ja twee, twee, uur, twee uur Nederlandse tijd uh, verreden, dus dat is wel weer mooi. Maar het is, uh, het is een avondrace, met echt uh, met kunstlicht. Dus een hele spectaculaire race. Uh, iedereen is naar buiten, behalve Ricciardo is nog niet naar buiten. Max Verstappen is inmiddels ook op de baan, die is best een warm-up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 teammaatje, Rieke Jardo. Maar wat uh, veel meer problemen oplevert, is Vettel. Vettel momenteel in de pit, met nog uh, 2.06 seconden gaan in Q1. Er zijn problemen met de, met de remtoestand uh, uh, van de auto. Dus uh, ik ben benieuwd of uh, Vettel het nog gaat redden om naar buiten te gaan. En anders is het uh, ja, jammer voor Vettel, maar dan starten vanaf de laatste positie. We houden nu op de hoogte. Ja, dat ziet er niet echt uh, best uit voor Sebastian Vettel... We houden het, uh, ja, uiteraard. Q2 en Q3 ook voor je in de gaten. Geen in de gaten daar in Singapore.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 19 Nasser, 20 Weerlijn, 21ste Ocon. En last but not least...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 Je hebt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 ...en Vondelaan nummertje 2. En ook op die zondag is het weer tijd voor de Shanti- en Zeelieden Festival. Dat begint allemaal om half elf smorgens en duurt tot half zes. Op vijf locaties, vier in het centrum en één op het strand... treden dit jaar uh, tien koren op met het diverse repertoire aan Shanti's en zeeliederen. Shanti's zijn vooral traditioneel van oudsher werkliederen... ...gezongen door grote schepen.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 Hold on, hold on uit de jaren 80. De Temptations I are treated like a lady. Gevolgd door Drake en One Dance. Ja, erom een uh, jubileum. En wel voor de beachpopsingers, uh, Albert Young. Op 1 oktober is de protestantse kerk de plaats voor een jubileum. De beachpopsingers organiseren dan voor de tiende keer Korendag Zandvoort. Een feest voor koren uit het hele land. En met alle mogelijke stijlen die maar te bedenken zijn.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 Dus meer informatie kunt u vinden op www.zingenaanzee.nl www.zingenaanzee.nl Dus op 1 oktober het tiendejarig jubileum van de beachpopzingers tijdens Korendag. En daar komt u weer aan. Het wordt een vol volkorendag. Jawel, op 1 oktober de beachpopzingers hier in Zandvoortse. Proost.